Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De AOW-leeftijd over vijf jaar verder omhoog met drie maanden. In 2022 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar en drie maanden, schrijft de Volkskrant. Dat komt doordat de levensverwachting is bijgesteld door het CBS. In die berekeningen staat dat we allemaal ouder worden. Het is voor het eerst dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd... op basis van de levensverwachting. De bijstelling heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 31 december 1954.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 Lang niet iedereen heeft thuis met zijn mobiele telefoon een goed bereik. Soms moeten mensen zelfs hun huis uitlopen om goed te kunnen bellen. De NOS en de regionale omroepen deden onderzoek... en daaruit blijkt dat het bereik in tientallen dorpen slecht is. Vooral in Drenthe, het oosten van Brabant en Gelderland. Volgens KPN wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen... dat er in heel Nederland mobiel gebeld kan worden. Maar is dat niet eenvoudig te realiseren. In Turkije zijn een hoofdredacteur en een columnist... van de grote oppositiekant Jum Huryet opgepakt...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 Morgen eerst zon, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk bewolkt en smiddags en 's avonds regent het wat. Dit was het NOS Journaal. Dit tennis mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 65 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen Delft en Dorp 17 kilometer en een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Amsterdam voor het knooppunt 12 kilometer en een uur vertraging. Ook een uur extra op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen Alkmaar en Beverwijk staat 9 kilometer. A12 richting Den Haag tussen Maarsbergen en Utrecht... 14 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Klein uurtje nog extra. Op de A15... Van Nijmegen naar Gorkum. staat tussen Dodewaard en Tiel. 11 kilometer file. Er is ook een ongeluk gebeurd. En ook hier heb je een uur vertraging. A20, van hoek van Holland naar Gouda. Tussen Knopend Ketelplein en Knopend Erbrechtse Plein. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreisdoek is dicht. A27, Almere-Utrecht. Tussen Eemnes en Knopend Dunette. 15 kilometer. De vertraging is hier een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de race uh, is morgen... Om, nee, kwalificatie 8 uh, uur uh, en uh, derde vrije training 5 uur. Heel goed. En morgen dan de race, morgenavond om? 7 uh, uur. 7 uur. Goed. Sportkort. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM. En dat kijken kan via www.zfm-live.nl. Zandvoort, goedemiddag. En hier is de laatste verschenen single van Fifth Harmony. Flex, Come and climb in my bed. Don't be sad. Do your thing.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 Mexico Mexico Mexico o Holland van al mijn dromen Met je gitaarmuziek Bracht je de romantie Voor hem en mij Mexico Mexico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 Je mag wel een beetje meedoen hoor, Albert Jan. Hé, hey, is toch leuk? Ik wist dat ik je ik ik verkouden was. De, de koraprie van uh, Mexico <laughs> dit hele weekend. En, uh, ja, ik denk, uh, laten we weer eens gaan draaien. Uit uh, de oude Do's, om het zo maar te zeggen. De zangeres zonder naam en inderdaad, Mexico. Nou, we zullen het hierbij houden, uh, Albert Jan. <laughs> Goed. Het is tijd voor zoveel nieuws in het kort.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 Zoek even onder Zetterfeld Zoog, meteen blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. lekkere muziek onderweg van onder meer Laura Benneken.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 Makes you feel so numb gecreëerd van uh, dit moment, hè? Door de Dua Lipa en Hadder Den Hel. De zaterdagmiddag van CfM Zalvoort, een uh, middag En we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. En ook het feit dat er weer een uh, raadsvergadering uh, aan gaat komen, Albert Young. Ja, Volgens mij over de begroting 2017. Klopt, begroting 2017 op de agenda van de gemeenteraad.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 Ja, aankomende maandag is het zover hè. Halloween, dan gaat het er weer aankomen. Daarom deze van uh, Michael Jackson. So for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. wel een beetje bleekjes, Albert-Jan. Was je geschrokken? Nou, ja, gevaarlijk hey, hey, hey, plaat, hoor, deze. komt de maandag, uh, dan is het weer uh, Halloween. Vandaar dat het hem draaide, hè. De single van uh, Michael Jackson. Dat plaat die er echt wel uh, bij paste dacht ik zo. Dat is trailer. Ja, ga nog maar even door. Want we gaan het hebben over het uh, NK-Ganaalappel, Voor de zevende keer hier in Zandvoort. Vanmiddag om vier uur barst het los bij Thalassa. Het is een kunst op zich.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 Als garnalenpeller, meld je dan alsnog even zo snel mogelijk aan bij Talassa. Ik denk dat je best even een telefoontje kan plegen naar Talassa. Of probeer nog een e-mail te sturen: AE zandvoortapenstaatje gmail.com. Zandvoort, gmail -E, zandvoortapenstaatje gmail.com. Vanmiddag vanaf vier uur barst het los. Eh, het zevende Open Nederlands kampioenschap: Garnalenpellen in Strandpaviljoen Talassa. We wezen alle garnalenpellers en de organisatie uiteraard heel veel plezier vanmiddag.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 juist uh, van uh, Albert Jan. Vanmiddag om 4 uur, dan gaat het los bij Thalassa het 7e open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te gaan nemen. En uh, straks probeer je de, de organisatie van het uh, Garnalenpellen nog even in uitzending te krijgen. Toch, Albert Jan? Ik heb gebeld. Ik heb de voorspel ingesproken, dus uh, als het goed is bellen ik straks. Ja, oh, dat gaat helemaal goed komen. Goedemiddag, Louis. Hey, wat leuk. Hij is er weer.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 De uitvoering is onder leiding van dirigent Hedwig Julius en wordt begeleid door organist Paul Waerst. De Kreunungsmesse is vanmiddag, uh, uh, um, begint om vijf uur in de Agatakerk... grote klocht 45 in Zandvoort. De toegang is gratis en aan het eind van de uitvoering is er een deurcollecte. Dus liefhebbers van de Kreunungsmesse, schroom niet... ga naar de Agatakerk om vijf uur om te genieten van deze uitvoering... van de kreuningsmessen. En het is een hele mooie, dus die mag je absoluut niet gaan missen. Nou, zodat naar het nieuws zijn weer van drie uur... dus hebben we er nog twee uur lang met z'n hoofd op zaterdag...